I'm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 Als het kabinet geen meerderheid haalt in de Eerste Kamer... wordt het moeilijk om te zorgen voor fundamentele veranderingen. Dat zei de VVD-lijsttrekker voor de Eerste Kamer, Hermans... in het verkiezingsdebat bij de NOS op televisie gisteravond. CDA-collega Brinkman noemde het beter voor de stabiliteit... om op het CDA te stemmen. De Graaf van Gedoogpartner PVV zei dat zijn partij... keurig haar rol zal spelen om wetten te toetsen. Na Amsterdam gisteren wordt vandaag... in het openbaar vervoer in Den Haag actie gevoerd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 Het NOS Radio 1 journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Dinsdag 15 februari. Goedemorgen. Heb jij al een beetje plaats onder je achtertuin? Ja, je bedoelt voor wat gas? Nou. nou. Opslag van CO2 onder de grond in de drie noordelijke provincies gaat niet door. Waar gaat het dan heen? Minister Verhagen van Economische Zaken heeft een heleboel afgeblazen. Hij legt straks uit waarom. Ja, hij gaat nu helemaal voor opslag onder de Noordzee. Of dat nou een goed idee is, bespreken we vanochtend met Remco Ibema van het Energieonderzoekcentrum Nederland. En met haventopman Hans Smits. Hij is ook van het Rotterdam Climate Initiative. Onze verslaggever in Egypte, Sander van Hoorn, vertelt hoe het gaat met de stakingen en natuurlijk met de afgetreden president Mubarak. Met Thomas Edbrink, onze correspondent in Iran, kijken we naar het protest daar. Gisteren gingen tegenstanders van het regime massaal de straat op en werden hard aangepakt. Het is ook een belangrijke dag voor het paspoort. Moet vandaag iemand voor de rechter verschijnen die geen vingerafdrukken wil afgeven om dat nieuwe paspoort te krijgen? We praten met biometria-deskundige Max Snijder over de voor- en nadelen van vingerafdrukken databank. Dat was het gisteravond, het eerste debat met alleen maar lijsttrekkers... voor de Provinciale Statenverkiezing. We beschouwen het na met Joost Vullings. En Tini Cox komt nog even praten van de SP. Hij is lijsttrekker van de dag. U hoort hem na half negen. De Duitse economie draait op volle toeren. Vandaag weer nieuwe cijfers. En het supercomputer deed mee aan een populair tv-spelletje in Amerika. Schilderijen van Van Gogh die verkleuren. En wetenschappers weten nu ook waarom. Dat er meer. In het Radio 1 Journaal tot half tien... Je kunt dus ook volgen via internet. Surf dan even naar NOS. En mocht u vragen en opmerkingen hebben, kunt u terecht op onze Twitter-account. Ons adres daar is NOS Radio 1. Opluchting in Groningen, Drenthe en Friesland. Nu het kabinet afziet van CO2-opslag in die provincies. Minister Verhagen van Economische Zaken zegt dat hij een andere oplossing gaat zoeken. Ik ben recent in het noorden geweest. Ik heb daar met veel mensen gesproken. En heb gemerkt dat er buitengewoon veel onrust over ontstond. Met andere woorden, als er een goed alternatief is, waarom zou je dan onnodig onrust veroorzaken? Nou, dat alternatief heeft het kabinet gevonden in de bodem van de Noordzee. Verhagen gaat onderzoeken wat daar de mogelijkheden zijn. Er zijn nu ook eh, concrete plannen eh, ontwikkeld eh, door andere partijen om eh, CO2 onder zee op te slaan. En eh, we bekijken nu ook in hoeverre die dus ook in aanmerking kunnen komen voor Europese subsidie. Eh, want dat is natuurlijk van groot belang. De opslag van CO2 riep heel veel tegenstand op onder bevolking en bestuurders. Gebeurde eerder ook al in Barendrecht. De tegenstanders zijn dan ook blij. Daar was iedereen bang voor en dat in Barendrecht wel geluisterd zou worden, maar hier in, het, in, het, in Drenthe zeg maar, in het noorden, waar iedereen toch wat makkelijker is, dat hij daar dan zou zeggen van nou het gaat daar in de grond. En ik ben er heel blij mee dat hij dat klaar heeft gezegd dat het niet opland in de grond komt. Maar waarom worden die opslagplannen dan nu afgeblazen? Dat is niet geheel toevallig, vertelt verslaggever Bram Schilhaan. In Barendrecht wilden ze het niet en nu dus in het noorden ook niet. En wat dat betreft komt het afblazen van het project, het kabinet, politiek gezien ook niet slecht uit. Want twee weken voor de statenverkiezingen worden veel ongeruste kiezers in het noorden op hun wenken bediend. De kiezers die konden gisteravond dan ook kijken naar het eerste tv-debat van de lijsttrekkers voor de Eerste Kamer. VVD en CDA lieten weten dat een kabinetsmeerderheid toch van groot belang is voor de coalitie. Ik denk dat het heel belangrijk is als men wil dat de overheidsfinanciën op orde komen, als de mensen in hun eigen kracht weer kunnen gaan komen, dan is het van belang dat de partijen, VVD en CDA, met de gedoogsteun van de PVV, dat die een meerderheid krijgen. Maar we hebben de stemmen wel nodig. En CDA is altijd ervoor geweest om de stabiliteit in dit land en niet van verkiezing naar verkiezing te gaan. Dus gewoon CDA stemmen. Lijsttrekkers Luc Hermans van de VVD hoorde u en Heuco Brinkman van het CDA. Maar Machiel de Graaf van de PVV zei dat het kabinet niet zonder meer op zijn steun kan rekenen. Dus die Eerste Kamer, ja, wordt er gezegd van... wij willen er een stempelautomaat van maken. Nee, wij gaan keurig als PVV onze rol spelen in deze Kamer. Nou, oppositie ging er af en toe redelijk hard in. Marleen Bart bijvoorbeeld van de Partij van de Arbeid. Wat wij gaan doen is het het kabinet zeer moeilijk maken. Er is een hele waslijst aan maatregelen... waar wij het hardgrondig mee oneens zijn. De rekening van de crisis wordt niet eerlijk neergelegd. Dus wij zullen het kabinet heel moeilijk maken. En als men dan zelf besluit om zichzelf uit het lijden te verlossen... dan zullen wij het kabinet niet tegenhouden. Maar het debat ging niet alleen over de toekomst van het kabinet Rutte. De economie... Hoofddoekjes en ook onderwijs kwamen ter sprake. Ik zeg u in ieder geval, als deze 66 met een grote fractie in de Eerste Kamer komt... trek ik nu al de gele kaart voor de begroting van onderwijs. Meneer Hermans, in het basisonderwijs gaat u 6000 leraren ontslaan. Dit regeerakkoord maakt veel meer kapot in dit land... dan je met goed fatsoen ja. kunt waarmaken. Ja, Eén ding is zeker dat zonder een meerderheid in deze Kamer... dit kabinetsbeleid niet door kan. Nou, verderop in deze uitzending meer over dat lijsttrekkersdebat. De anti-regeringsdemonstraties in Iran is een dode gevallen. De oproerpolitie sloeg op verschillende plaatsen demonstraties van tienduizenden mensen neer. Honderden demonstranten zouden door veiligheidstroepen zijn gearresteerd. De demonstranten eisen meer vrijheid en democratie. Ze worden daarbij gesteund door de Amerikaanse regering, minister Clinton van Buitenlandse Zaken. They deserve to have the same rights that they saw being played out in Egypt and that are part of uh, their own uh, birthright. We think that there needs to be a commitment to open up the political system in Iran to hear the voices of the opposition and civil society.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 Iedereen achter slot en grendel zetten en doen alsof het probleem voorbij is. Ook in Bahrein en in Jemen gingen gisteren demonstranten opnieuw de straat op. Ook daar kwam het tot gevechten met de politie. 8 miljard dollar boete dan voor oliebedrijf Chevron. Die zou verantwoordelijk zijn voor vervuiling van het Amazonegebied in Ecuador. Toch valt de boete nog mee, want de eis was 113 miljard dollar, vertelt deze analist. The prospect of 8 billion dollars perhaps doesn't look as big when you think about 113 billion. Chevron of course is going to fight the case. They've got a lot of protections in place against enforcement of this, both from the US courts as well hmm. as international tribunals. Chevron gaat dus in hoger beroep. Rechtszaak is een erfenis uit de overname van Texaco door Chevron in 2001. Dat bedrijf dumpte in de jaren 70 en 80 miljarden liters giftige afvalstoffen tijdens olieboringen. Loopt een beladen rechtszaak in Indonesië. De moslimgeestelijke Abu Bakr Bashir staat voor de rechter vanwege zijn extremistische opvattingen. Hij kan de doodstraf krijgen, maar volgens een advocaat is hij onschuldig. Er are military uh, training, yeah, but nothing to do with him. He agreed with something like this, but it is not hij He has nothing. Uh, he has to do with this. That zijn aanhangers zijn woedend. Volgens hen gaat het om een politiek proces in opdracht van Amerika. Bashir werd al twee keer eerder vrijgesproken. Het proces kan zeker een half jaar duren. Jazzpianist George Shearing is overleden. Hij was blind en hij werd bekend met zijn compositie Lullaby of Birdland... hier gezongen door Ella Fitzgerald. Oh, That's oh, what I always hear when you die. Never in my world land there be ways to In a how I feel. die Ja, bekend voor. Shearing speelde jaren met zijn jazz-quintet, dat ook zijn naam droeg. En in de jaren tachtig won die twee Grammys voor zijn werk met zanger Mel Tormee. George Shearing is 91 geworden. Dan gaan we nog even naar de beurzen. Amerikaanse beurzen reageerden met gemene gevoelens... op de bezuinigingsplannen van president Obama... die gisteren bekend zijn gemaakt. De Dow Jones sloot een tiende procent lager. De Nasdaq won twee tiende procent. De Europese beurzen slooten ook verdeeld. De AIX eindigde 0,4... nee, 0,1 procent hoger. In Japan staat de Nikkei inmiddels op een winst van bijna drie tiende procent. Het nieuws over het nieuwsoverzicht. U kunt het nog eens beluisteren via de podcast... en die vindt u op onze website nos.nl slash radio1. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Elf minuten over zes. Er komt een film over de laatste levensjaren van zonlegende Marvin Gaye. Hij woonde toen in het Belgische Oostende... en maakte daar zijn bestverkochte album Midnight Love. Marvin Gaye's carrière zat in het slop... en de Belgische muziekpromoter Freddy Koestaig... hielp hem begin jaren tachtig weer in het zadel. In 1984 werd Gaye door zijn vader doodgeschoten. Op die plaats die Gaye in België maakte... staat ook die ene grote hit... En ja, zoals ook de film gaan heten. Marvin dat met uh, Sexual Healing. En er komt dus een film uit over de laatste levensjaren van deze zollegende. Kwart over zes, tijd voor Mark Robin Visser. Mark Robin, goedemorgen. Goedemorgen Marcel. Zeg, wat ga jij doen vandaag? Nou, euh, zal ik het in het Nederlands vertellen of nou, in het Engels? Ja, in dit het kies geval, maar, zeg het maar. Kan ik, kan, kan ik kiezen, maar ik vind eigenlijk dat ik het gewoon in het Nederlands moet doen. En iedereen die vanochtend het in zijn hoofd haalt om tegen mij het over animal cops te hebben, die krijgt een <lacht> oh, klap. Oh, het gaat over de cavia-politie. <laughs> Wat, daar hou ik niet van. <laughs> Wij doen het gewoon in het Nederlands en we gaan het hebben over de dierenpolitie. Waarom? Dierenpolitie. Het is eindelijk zover. Dierenpolitie is toch mooi? Dat is ik toch dacht cavia-politie uh, was, maar dat. Nee, daar, ga ik zo, daar, daar begin ik zo mee, Marcel. De Cavia-politie ja, komt absoluut aan de beurt. Maar even het al, de algemene term moeten we even gezamenlijk vaststellen dat we dat gewoon dan dierenpolitie uh, noemen. Hè? Ja. Ja, uh, we, bedoel, we, we hebben het ook over een boswachter... en niet over een park ranger of zo. Al die flauwekul. Uh, het gaat beginnen. Uh, lang verwacht. Uh, in Capelle aan de IJssel gaat er een proef uh, beginnen... Met die, uh, met die dierenpolitie. Een jaar lang twee gemeenteambtenaren... die zich gaan bezighouden met uh, het opsporen... van mishandeling en verwaarlozing van dieren. En we willen natuurlijk in de rest van Nederland... heel graag weten hoe dat hier gaat. In Capelle aan de IJssel. Want straks hebben we niet twee, maar wel liefst vijfhonderd van die bijzondere opsporingsambtenaren. En ja, hoe gaan we dat dan eigenlijk allemaal met elkaar regelen? Want uh, we hebben natuurlijk al de dierenbescherming... en uh, allerlei vrijwilligers die in dierenasiels en dierenambulances... rondrijden in Nederland en de inspectie hebben we ook nog. En dan krijgen we dus nu nog die dierenpolitie erbij. Moet allemaal nog geregeld worden. Er zijn nog heel veel dingen die onduidelijk zijn. En ik ga in de loop van deze ochtend, uh, hoop ik in ieder geval... een beetje duidelijkheid in deze kwestie hier te brengen. En Marcel, je krijgt je zin, ik begin met de knaagdieren. Ja, nou, vooruit. <lacht> ja, echt waar, ja, ja. wat er is. <lacht> ik ben nu in Ridderkerk en daar is een knaagdierenopvang. Ik dacht, nou, dan beginnen we inderdaad gewoon even met de cavia politie Maar vraag 1 is natuurlijk, is dit nieuw? En ik kan u nu met trots aankondigen, ik denk dat het een van de oudste archiefbandjes is die ik ooit heb gevonden. Luister even naar dit bandje uit 1949. Een hond wordt uitgelaten. Meneer is schieperig en blijft binnen, maar het beest neemt de benen. Een tafereeltje dat nu elke dag weer in bijna elke straat te zien is. Om een of andere reden verkiest ook hij de vrijheid... ...en voegt zich bij de vele straatslepende honden en loslopende katten die elke stad telt. Amsterdam heeft een goede organisatie om deze zwervers in hun eigen belang zo snel mogelijk van de straat weg te krijgen. Voor elke vondeling is er op de politieposten plaats tot het ogenblik... ...dat de telefonisch gewaarschuwde dierenasiel hem met een speciale wagen komt halen. Deze wagen die pas in gebruik is genomen heeft drie hokken. Hierin worden niet alleen vondelingen, maar ook gewonde dieren vervoerd. Want in het grote stadsverkeer vallen ook onder de viervoeters dagelijks slachtoffers. In het asiel krijgt onze vondeling een eigen hok. De gewonde krijgt meteen een geneeskundige behandeling. Het voornaamste doel van het asiel blijft echter het opnemen en verzorgen van de zwervende dieren. Totdat de eigenaars deze komen terughalen. Ook in 1949 dus al aandacht voor het leed van het dier. Vandaag dus start een proef met de dierenpolitie. Mark Robin Visser wordt u uitgebreid vanochtend. Dan naar China trekt anderhalf miljard euro uit voor de strijd tegen extreme droogte in het land. Op sommige plaatsen is in 200 jaar niet zo weinig regen gevallen als op dit moment. Een groot deel van de winteroogst dreigt te mislukken. Als dat gebeurt, waarschuwen de VN, kan een crisis ontstaan die gevolgen heeft voor de voedselprijzen wereldwijd. Ja,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 In de diepe, diepe scheuren in de aarde. Voor de boeren hier is de hulp zeker welkom, maar ook zeker niet genoeg. Nou, de droogte speelt op meer plekken op de wereld een rol. Laten deze uitzending bijvoorbeeld een reportage van Koert Lindeijer over het oosten van Afrika.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 Mevrouw, u heeft een hele mooie roze tas bij u en ja. nog een plastic tas erbij. Het zit allemaal vol spullen. Het zit helemaal vol, afgeladen vol. En mijn dochter en nichtje die hebben ook nog tassen vol met spullen. Alles wat we tegenkomen en wat een koopje is, nemen we mee. En mevrouw, u verkoopt hier kleine computertjes, ook theeglazen ja. zie ja. ik. ik ja. Koffers van alles wat. Merkt u nou met de economische crisis dat het nee. minder loopt? Nee. nee, echt niet. Kopen mensen dan vooral dingen voor hun huis?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 Het NLS Radio 1 Journaal Sport. En weer gaat het in de wielerwereld over doping. Alberto Contador zou volgens Spaanse media... door de Spaanse wielerbond worden vrijgesproken van dopinggebruik. De Spaanse Tour weer naar testen vorig jaar positief op Clem Met hormonen vervuild vlees, zei de renner. En de Spaanse bond lijkt hem nu te geloven. Biochemicus Douwe de Boer heeft Contador in de affaire bijgestaan. Hij zoekt een verklaring waarom de Spaanse bond... plotseling toch van mening is veranderd. De politiek heeft zich ermee bemoeid...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 Ze hebben het in eerste instantie dan een soort compromis uh, bedacht. Die via ja, vlees nog vis uh, was. En ik denk dat ze nu de uitspraak van die Duitse tafeltenner gebruikt hebben... om, uh, om, om misschien wel uh, hun eigen positie in Spanje toch eventjes weer veilig te stellen. En die Duitse tafeltennisser is Oftjarov, Die werd door de Duitse tafeltennisbond vrijgesproken. Ook bij hem was een kleine hoeveelheid klein in het lichaam aangetroffen. De boer vindt trouwens terecht dat komt daardoor, nu wordt vrijgesproken.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 Ronaldo stopt met voetballen. Voormalig wereldvoetballer van het jaar zegt... fysiek niet meer in staat te zijn op topniveau te voetballen. 34-jarige speler speelde het laatste jaar voor de Braziliaanse Corinthians. en stond daarvoor bij topclubs als Barcelona, Real Madrid, Inter en AC Milan onder contract. 13 jaar geleden begon hij zijn carrière bij PSV. Mos was toen zijn trainer en hij begrijpt wel waarom Ronaldo nu stopt. Ik heb ook de laatste vijf jaar daarover gesproken met hem. Maar als je...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 moe was en kapot was en dat het te maken had met de druk die uh, heel zijn carrière op hem had gestaan. En dat hij eigenlijk van plan was zonder na dit seizoen eigenlijk uh, een punt achter te zetten. Aad de Mos bij PSV, dus trainer van Ronaldo. Ronaldo werd in zijn carrière twee keer wereldkampioen, werd drie keer wereldvoetballer van het jaar en maakte 414 officiële goals. Radio 1, het NOS Journaal. 7. Jan van der Putten, goedemorgen. Goedemorgen, Groningen, Drenthe en Friesland zijn blij dat het kabinet afziet van ondergrondse opslag van CO2 in het noorden. Minister Verhagen gaat een andere oplossing zoeken vanwege een gebrek aan draagvlak bij de bevolking en bestuurders. Hij denkt nu aan opslag in de Noordzeebodem. De snelst groeiende hbo-opleidingen zijn die in de gezondheidszorg. Vooral verpleegkunde is populair. Daar zijn in het studiejaar 9,5 meer inschrijvingen. Volgens de hbo-raad kiezen veel studenten in tijden van economische crisis... voor de zekerheid van een baan. De economische hbo-studies hebben nog de beste studenten. Vier op de tien. Amerika staat aan de kant van de Iraanse betogers. die gisteren demonstreerden voor meer vrijheid. Minister Clinton van Buitenlandse Zaken hoopt op eenzelfde ontwikkeling als in Egypte. De betogers in Iran verdienen volgens haar dezelfde rechten. De steunbetuiging in, Iran aan in Teheran aan de Egyptenaren liep uit op een massaprotest tegen president Ahmadinejad. En in het openbaar vervoer in Den Haag wordt actie gevoerd. Het kabinet wil 120 miljoen bezuinigen in de drie grote steden. En de poging om de acties door de rechter te laten verbieden is mislukt. Morgen wordt er trouwens actie gevoerd in Rotterdam. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. De dag begint op veel plaatsen bewolkt... en bij een temperatuur tussen 4 graden in het zuidwesten... en 1 graden in het noordoosten. Plaatselijk is het ook nevelig of mistig... Vanochtend dan breekt af en toe de zon door, maar zijn er ook wolkenvelden? Vanmiddag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe... en in de tweede helft gaat het in het zuiden van het land licht regenen. Bij een overwegend matige zuidoostenwind wordt het een graad of 8... alleen in het noordoosten is het met maxima rond een graad of 5 een stukje frisser. Vanavond is het bewolkt, dan valt er eerst nog wat regen... maar in de nacht naar woensdag wordt het overal droog en koelt het af naar een graad of 5. Morgen, op woensdag... Dan zijn er perioden met zon afgewisseld door wolkenvelden. Het blijft de hele dag droog en de temperatuur ligt rond 9 graden. De dagen daarna wordt het geleidelijk aan kouder. De grens tussen warme en koude lucht is erg scherp en dat betekent voor het noordoosten licht wind is weer met in het weekend kans op sneeuw. Maar in het zuidwesten blijft het een stuk zachter. En dit is de ANBB-verkeersinformatie. Er staat 25 kilometer file. De meeste vertraging richting Amsterdam op de A8 bij Oostzaan. 4 kilometer. A9 bij Knopend Rotterpolderplein ook 4. Op de A12, grens richting Arnhem. Voor Knopend Waterberg 4 kilometer. En de regio Rotterdam het al druk op de A15 richting Europoort. Daar staat tussen Hoogvliet en Spijkenissen 5 kilometer. Goedemorgen, het is vier minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Griekenland, noodlijdend, krijgt meer steun van EU en IMF... maar moet daarvoor wel harder gaan snoeien in de uitgaven en meer geld verdienen, bijvoorbeeld door te exporteren. Veel Griekse producten zouden daar heel geschikt voor zijn, bijvoorbeeld olijfolie. Maar in tegenstelling tot Spaanse en Italiaanse uh, uh, olijfolie... is die Griekse maar heel weinig in Nederland en in andere Europese landen te vinden. En dus trok correspondent Connie Keese naar de Griekse olijfboeren. Heuvels met oneindige rijen olijfbomen... aan de voet van een van de hoogste bergketens van de Peloponnesos... Ik ben vlakbij Sparta, een van de grootste olijfgebieden van Griekenland. De broers Christos en Tassos Golemmis bezitten 12 hectare land met biologische olijfbomen. Ze hebben de oogst achter de rug en brengen hun olijven naar de fabriek van de dorpscoöperatie. De olijven komen op een lopende band terecht, takjes en blaadjes worden verwijderd. En vervolgens gaan ze de fabriek in waar ze worden gewassen, gemalen en geperst. De biologische olijfolie van Christos en Tassos is van uitstekende kwaliteit. Extra virgin, dat wil zeggen het wordt geperst zonder hitte of chemische toevoeging en bevat minder dan 1% zuur. Toch vind je hun olijfolie niet op de Nederlandse markt. Hoe komt dat? Helaas wordt een groot deel van onze olijfolie opgekocht door de Italianen, zegt Christos. Die mengen het met hun olijfolie en verkopen het als Italiaanse olijfolie. Of het zijn de grote Griekse bedrijven die het voor de Griekse markt opkopen. Maar kunnen jullie zelf niet de verkoop in handen nemen? We hebben het geprobeerd. Allereerst maken de grote bedrijven het ons moeilijk. Zij controleren de markt. En daarnaast verbiedt de Griekse wet je als boer, als producent... de olijfolie in het buitenland te verkopen. Dan verlies je je status als boer en word je als handelaar gezien. Het doet de broers pijn dat hun olijfolie door de Italianen wordt opgekocht. Om dat, en ook de lage prijs die ze voor hun olijfolie krijgen, te omzeilen... zijn ze begonnen op biologische markten in en rond Athene hun producten te verkopen. Daar verdienen ze veel meer geld mee. Toch blijven ze zoeken naar openingen om als boer... hun waardevolle olijfolie in het buitenland te verkopen omdat de wet hen dat verbiedt, is het idee met de twintig biologische boeren in de omgeving een eigen bedrijf op te richten. Maar dat vereist investeringen en een gevecht met de bureaucratie en de bedrijven die het monopolie bezitten. De kans lijkt dus klein dat hun flessen olijfolie op korte termijn in de Nederlandse winkels te vinden zijn. Konikeus, onze correspondent in Griekenland over de Griekse ondernemers... die zich de kaas wat van het brood laten eten. Maar zo zei het eerder al eventjes in de uitzending. Het is vandaag een belangrijke dag voor het paspoort. Niet alleen een pasfoto is nodig bij het aanvragen van een paspoort tegenwoordig. Er moeten ook vingerafdrukken worden afgestaan. En dat wil niet iedereen. Vandaag is de eerste rechtszaak van een vrouw... die weigert haar vingerafdrukken af te staan. Vijf vragen erover. Waarom naast een pasfoto ook vingerafdrukken? In de chip van het paspoort worden sinds 21 september 2009 ook twee digitale vingerafdrukken opgenomen. Dat moet, dat hebben de EU-landen besloten. Hiermee hopen ze fraude en vervalsing van paspoorten zoveel mogelijk te voorkomen. De vingerafdrukken worden op het gemeentehuis gescand met een zogeheten vingerscanner en op de chip in het paspoort gezet. Wat gebeurt ermee? Met die twee vingerafdrukken in je paspoort... kan altijd gecontroleerd worden of de identiteit klopt. Opslag in een database is daarvoor niet nodig. En hoeft ook niet van Brussel. Toch gebeurt dat wel in Nederland. De gemeente slaat ze op in een eigen database. En wellicht gaan de landelijke overheid... de gegevens ook nog eens centraal opslaan. Dat wilde in ieder geval het vorige kabinet. Wat zijn de voor- en nadelen van het centraal opslaan... Het biedt een schat aan informatie voor justitie. Daarmee krijgt justitie de beschikking over een database... met de vingerafdrukken van alle Nederlanders van 12 jaar en ouder. Maar daar is ook verzet tegen. Zowel buiten als binnen de politiek. En ook het huidige kabinet twijfelt. Het is niet zeker of zo'n centrale opslag veilig is. Het roept vragen op over het recht op privacy van elke burger. En bovendien heeft iedereen het recht niet mee te werken aan zijn eigen veroordeling. Begin deze maand werd bekendgemaakt dat de Europese Commissie gaat onderzoeken... of Nederland de biometrische gegevens in het nieuwe paspoort wel veilig opslaat. Hoe betrouwbaar zijn vingerafdrukken? Het afnemen van de vingerafdrukken gaat niet altijd even soepel op de gemeentehuizen. Een NOS-collega vroeg onlangs een nieuw paspoort in het gemeentehuis... maar het lukte de ambtenaar niet goede vingerafdrukken te maken. Desondanks kreeg ze haar nieuwe paspoort, zonder de biometrische gegevens terwijl op de website van de Rijksoverheid staat... dat geen paspoort afgegeven kan worden als geen enkele vingerafdruk kan worden opgenomen. Volgens sommige critici zijn de gemeenteambtenaren niet voldoende geschold... om goede vingerafdrukken te maken. Later vandaag dus de eerste rechtszaak over het nieuwe paspoort. Waar draait die zaak om? Een vrouw weigerde haar vingerafdrukken af te staan bij het aanvragen van een nieuw paspoort... Ze kreeg het reisdocument daarom niet van de gemeente Den Haag. En daartegen gaat ze vandaag in beroep bij de rechtbank. De vrouw heeft inmiddels een website over haar zaak tegen het biometrische paspoort. Ze schrijft onder meer... ...dat ik weiger heeft als reden dat ik vind dat ik als burger vrij behoor te zijn om te beslissen... ...welke persoonlijke gegevens ik wel en niet openbaar wil maken voor derden. Nou, dat wordt een interessante zaak vanochtend. We praten er uh, ook over door in onze uitzending met een biometrisch deskundige. En dan zijn we nu benieuwd hoe Marco robin Visseren het te doet tussen de knaagdieren. Oké, dan heb ik nog geen knaagdieren gezien. gezien. Ik heb wel heel veel konijnen, want ik bevind mij thans uh, uh, wel heel erg leuk. op een, uh, op een heuse konijnenberg. Nou, hij is een, be een beetje kunstmatig, met dank aan een, een hele grote bank... die uh, deze Konijnenberg uh, gesponsord heeft. En deze Konijnenberg die hoort bij de dierenbescherming Rijnmond. Die dierenbescherming heeft een aantal asiels- en opvangcentra... Uh, uh, uh, onder andere ook een dierenambulance in de regio Rijnmond. En meneer Hitsert is de directeur. Goedemorgen. Goedemorgen. Wij kijken nu naar de Konijnenberg, die ook een beetje in hokjes is opgedeeld. Hè. Er staan allemaal konijnenhokjes voor. En hier zitten dan de knaagdieren. Dit is alleen maar knaagdieren. En nou, knaagdieren en konijnen. Want de konijn is uh, officieel geen knaagdier. Oh nee? nee? Nee, het is een haassoort. Kijk, nou steek je nog, dan hoor je nog eens wat. Ja, ik kwam er ook pas achter toe, we het gingen bouwen. <lacht> we hebben vanmorgen al even zitten praten, want in uw regio... onder uw regio valt Capelle aan de IJssel... waar nu straks die twee bijzondere opsporingsambtenaren komen... die twee dierenpolitieagenten. Weet u trouwens wie dat zijn? Nou, de namen weet ik niet, maar het klinkt wel echt... Uh, Hollandse dame en heer, volgens mij. U weet nog niet wie het zijn? Nee, officieel weet ik nog niet wie het zijn. Nee. U, bent van de, u bent de directeur van de dierenbescherming... maar u weet nog niet wie de dierenpolitieagenten zijn? Nee, dat verbaast ons ook een beetje. Het komt in uh, ons werkgebied. Ze gaan ook het werk doen wat wij normaal als met onze vrijwilligers... en onze landelijke inspectiedienst ja. hebben gedaan. Maar officieel weet ik niet wie deze mensen zijn, nee. Dat begint al goed. Ja. worden straks om tien uur voorgesteld aan het, aan het ganse volk. Ja, ik ga het mijn hand, ge en hand geven daar. Ja. Goed, we kijken eventjes hier naar de, naar de konijnen. Uh, hoe komen jullie in al deze beesten? Deze dieren worden, zijn of gevonden op straat, die gedumpt zijn dan... en ook mensen die afstand komen doen, die hier de konijnen komen brengen. En dan gaan wij ze hier plaatsen en wij gaan, we zeggen altijd... één konijn is geen konijn, dus we moeten altijd minimaal twee konijnen hebben. En als mensen één konijn hebben, dan komen ze hier en dan gaan we ook het daten. Dan laten we ze koppelen en als het uh, niet vechten, dan mogen we ze mee, meenemen. nog een vrolijke boelie op ja, de Konijnenberg. Laten we even kijken wat hier zo allemaal zit, want die beesten hebben allemaal namen gekregen. En er hangen ook briefjes bij, zodat... Jullie ze natuurlijk uit elkaar kunnen houden, maar misschien ook voor de luisteraars als ze nog een, een konijn willen. Dan, uh, moeten, dan kunnen ze bijvoorbeeld hier eens even kijken wie je panda hebben we hier. Onbekend, herkomstuitwisseling. En die doet het samen met mister, dat is toch ook een beetje vreemd, moet nog gecastreerd worden staat erbij. Ja, het leven is zwaar hier hoor. Vraag 1. Wat is eigenlijk dierenmishandeling? Ja, dierenmishandeling, ja, dat, is, dat is eigenlijk al waar wij ons zo zorg over gaan maken. Over van hoe, waarop gaan ze reageren? Uh, wij krijgen ontzettend veel telefoontjes als het weer regent, uh, staan een paard buiten. Wij zeggen dan gelukkig hij staat buiten. Uh, maar de mensen zien het als mishandeling. Ja, is het dan ook mishandeling? En ook de beroemde hond op het balkon, uh, die loopt te plaffen. Is dat mishandeling of ja, voor ons als dierenbescherming is het mishandeling? Maar volgens de wet is het een heel normaal ding. Dus het mag ook weer wel. Dus het, wordt, denk ik, het is voor ons moeilijk, maar ik denk dat het voor deze nieuwe mensen ook ontzettend moeilijk gaat worden. U bent de directeur van de dierenbescherming hier in deze regio. Straks zijn er twee dierenpolitieagenten. Wie moeten de mensen straks bellen als ze een vermoeden van dierenmishandeling hebben? Ja, ik hoop dat het dadelijk gepresenteerd wordt met een heel groot nummer. Want kijk, wij hebben twee alarmnummers hier in, in, dit, in ons werkgebied. Uh, die zitten er aardig ingeprint bij de, bij, de, bij de mensen hier. En nu krijgen we dat nog een keer een derde nummer. En ja, ik, ik ben blij met de dierenpolitie. Maar, Hoewel u nog niet weet wie het zijn. Hoe ja, ja, okay, goed die, moet? De, de, de, titel, de titel, ik ben al blij dat er de, inderdaad geen ene koppers, is... maar gewoon dierenpolitie, dat we toch nog een beetje uh, die, die, die, ja, die nadruk erop we kunnen doen leggen. Dat in het ja. Nederlands, hè? Ja. Dat vind ik ook wat makkelijker ook, ja, trouwens. Ja. <laughs> Ik ben zo'n talenknobbel. Maar moeten ze nou u bellen of die dierenpolitie? Die, die ja, uh, waarover bellen ze? Kijk, ja. dierenambulance nog steeds naar ons. Dat is het alarmnummer. Uh, maar uh, ja, dierenmishandeling... Ja, zou toch die mensen gebeld moeten worden in dit gebied. Tenminste, in Krimpen, Capelle. Uh, uh, ja, ja. En, en dan zeg ik van ja, het wordt, het wordt wat een beetje moeilijk voor de burger. Het wordt een beetje moeilijk voor de burger en het roept heel veel vragen op hoe dat nu straks uh, allemaal georganiseerd moet gaan worden. Daar gaan wij nog eens even over doorpraten, meneer Hitsert van de dierenbescherming Rijnmond. Dank u wel. Graag gedaan. Marco B. Visser over de dierenpolitie. Konijnen die ze koppelen en daten. Volgens mij wordt het een hele grote konijnenberg. Ja. Een konijn is geen konijn, weet je? Nou, daar gaan we. Staatssecretaris Bleker boekt succes in Rusland voor Nederlandse export. Hoe dat zit, hoort u zo van Bleker zelf. Eerst naar John Hoka. Goedemorgen, John. Dag en Marcel, goedemorgen. Uh, nou, dit bent nog steeds een vrij normale spits. Uh, op tien plaatsen zitten langzaam rijden en stilstaan... over een totale lengte van bijna 40 kilometer. Eén opvallende file. is nu al een ongeluk gebeurd op de A12 Den Haag naar Utrecht... bij Nieuwebrug, waar staat een file van 6 kilometer. Verwacht je nog wat bijzonders, John? Sorry, dat zei je? Verwacht je nog iets bijzonders? Nou, eigenlijk? Nee, eigenlijk niet. Ik verwacht eigenlijk een vrij normale ochtendspits. Het weer werkt goed mee. En ik denk dat er uh, rond half negen niet meer dan 250 kilometer filen oh, zal staan. Oké, okay, dan horen we dat van je. Ja, Tot hoor. zo. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het was het eerste bezoek van Henk Bleker aan Rusland... en de staatssecretaris van Landbouw kon meteen een succesje boeken. Bleker sloot een deal, u hoort het Lara al zeggen... waardoor de Nederlandse export naar Rusland soepeler moet worden. Moskou was namelijk niet zo tevreden over de manier waarop in Nederland... producten als bloemen, groenten en vlees op ziektes worden geïnspecteerd. Bleker sprak daar ook over met onze correspondent in Moskou, Kiesje Hekster. Daar waren problemen en die zijn in goed overleg tot een oplossing gebracht... Dus op dat punt kan, kan de export weer uh, full swing de komende tijd verder. En dat is ook heel belangrijk. Want juist voor die sierteelt bijvoorbeeld, en voor de bloemen, daar treedt uh, het uh, hoogseizoen op de markt is in aantocht. Het voorjaar, het begin van de zomer. Het 8 maart, dat is Internationale Vrouwendag. Ik heb dat de afgelopen jaren gezien. Dan rennen alle mannen door de straten van Moskou met heel veel bloemen die komen allemaal uit Nederland. Wat wil je nog meer? Nederlandse ondernemers blij. Russische handelaren, Russische mannen en Russische vrouwen. En dat allemaal door een deal. Kunt u iets uitweiden over wat die problemen waren... en wat voor oplossingen er nu zijn gevonden? Nou, die zitten echt op het, uh, op het niveau van... Uh, op welke manier test je of er bepaalde stoffen, bepaalde residuen... op planten, op bloemen, uh, op fruit uh, uh, aanwezig zijn. Uh, en er was wat onduidelijkheid over de manier waarop wij dat deden in, uh, in Nederland... Uh, op een aantal punten wilden de Russen ook, uh, ook wat aanvullingen. Nou, Daar zijn afspraken over gemaakt. In de tweede plaats, uh, bij ons vindt de keuring plaats door een particulier bedrijf. Uh, daar hebben de Russen eigenlijk sowieso wat uh, minder vertrouwen in. Maar ik moet ook eerlijk toegeven uh, dat dat particuliere keuringsinstituut ook een aantal uh, steken heeft laten vallen. Uh, en wij zullen nu als overheid vanuit de, de, de Voedsel en Warenautoriteit, zullen we de komende periode dat zelf gaan doen om de Russen ook uh, het vertrouwen te geven dat dat goed komt. En we zullen dus ook dat particuliere instituut... dat zullen we uh, ook uh, beter opleiden... om ervoor te zorgen dat we in de toekomst niet weer ja, dit soort fouten krijgen. Dus u gaat zo meteen met een uh, blij verhaal naar de Nederlandse ondernemers hier? Nou, de Nederlandse ondernemers die hebben al een aantal uh, maanden... Uh, trekken ze me aan de jas van uh, staatssecretaris voor landbouw en buitenlandse handel. Dit probleem moet opgelost worden... En ik ben ontzettend blij dat we, in januari heb ik deze minister ontmoet op de groene wolken. Uh, en er is er wel eentje van recht toe recht aan, duidelijk. En daar hou ik zelf ook wel van. Nou, drie weken later, na veel ambtelijke overleggen en experts die uh, met elkaar om tafel hebben gezeten, uh, is dat tot een, tot, een, uh, tot een oplossing gekomen. En wat ook belangrijk is, er is ook een soort van persoonlijk commitment van deze minister, uit, uh, uit Rusland en van mij, om als zich nou weer iets voordoet, dat dat niet weken, maanden lang dat weet u. Dat vind ik ook belangrijk. Het ja, persoonlijke want u, commitment. U zegt het zelf, als zich weer iets voordoet, dit blijft Rusland. Er doet zich altijd wel iets voor. Is het niet vandaag? Dan is het morgen. Ja, maar, maar ik moet ook zo reëel zijn. Het kan, het, het, u zegt, het, het is Rusland. Maar het kan dus ook bij ons fout zitten. Op een bepaald punt. Hè? Nou, dan moet je ook de hand in de eigen boezem steken. En zelf kritisch zijn. Dus ik ben niet van het soort dat zegt van. Uh, uh, deze problemen kwamen alleen maar uh, vanwege de Russische opstelling. Dat is niet het geval. Ook bij ons waren een aantal zaken niet op orde. Die ze hebben ook geconstateerd en ze hebben ons gevraagd om dat op te lossen. Dat gaan we doen en dan is er weer vertrouwen. Daarmee zijn de problemen. Daar heeft u ook vertrouwen in voor goed uit de lucht? Ze zijn, ze zijn uit de lucht en ik heb de overtuiging dat als zich weer problemen voordoen, dat deze minister van landbouw van Rusland en deze staatssecretaris... zal ook snel de koppen bij elkaar steken en de boel niet op zijn beloop laten. Want elke week dat je niet kunt exporteren, dat kost geld. En ik ben dus wel overtuigd van het van, van persoonlijke commitment van, van, van de minister. En dat is belangrijk. En zo'n contact, het gaat niet alleen om papier... het gaat ook om of je elkaar verstaat, of je elkaar vertrouwt. Nou, dat heb ik met, met deze minister van Landbouw. En blijkbaar, onze staatssecretaris van Landbouw was in Rusland voor overleg. 10 minuten voor zeven is het, u naar het NOS Radio 1 journaal. Het lijkt of ze langzaamaan verdrogen, de zonnebloemen van Vincent van Gogh. Dat komt omdat de gele verf bruin wordt. En nu is eindelijk achterhaald wat daar nou de oorzaak van is. Dat is onder meer ontdekt door hoogleraar Joris Dick van de Technische Universiteit in Delft. Goedemorgen, meneer Dick. Ja, goedemorgen. Hoe kan dat? Wat is de oorzaak van die verkleuring? Nou, uh, Van Gogh en vele andere schilders uit die tijd maakten gebruik van een... Uh van een gele verf, zogenaamd chroomgeel. Mm -hmm. En um, dat, dat, dat chroom in die, in die gele verf, dat uh, kan in een aantal kleuren voorkomen. Hè? Het element is genoemd naar het Griekse woord voor kleur, chroma. En wij hebben ontdekt dat uh, aan het oppervlak van, dat, van, dat, van het chroomgeel, als je het uh, blootstelt aan UV-straling, dat zich daar langzaam een, een, een, een, een laagje chroomoxide vormt. En dat is uh, groen. En dat betekent dus, als je dan met je blote ogen naar kijkt van, van, van de bovenkant... dat die gele verf langzaam een beetje ja, donker, donkerbruin wordt. En dat is onder invloed van zuurstof? Uh, ja, onder andere. En, en uh, ook onder invloed van uh, met name licht. Hm. Begrijpen wij goed, meneer Dick, dat u inderdaad een stukje van de zonnebloemen heeft afgehaald? Nee, nee het gaat niet oh. om uh, de zonnebloemen. Het gaat om twee, uh, twee andere schilderijen. Um, maar goed, en, wel van Van Gogh. Wel van uh, van, van Gogh. Uh, we hebben eigenlijk twee dingen gedaan. We hebben aan de ene kant uh, zelf dat uh, die verf nagemaakt uit de tijd uh, van Van Gogh... en onder andere ook echte verf uit die tijd gebruikt... om uh, kunstmatig te verouderen En op die manier hebben we dus dat, dat degradatieproces kunnen volgen. En tegelijkertijd hebben we dat ook kunnen... Uh, kunnen koppelen aan uh, inderdaad uh, uh, uh, analyses van twee hele kleine monstertjes uit twee schilderijen van, uh, van Van Gogh waarin we dezelfde uh, vervalsproducten hebben kunnen vaststellen. Ja, dan zouden wij denken, nou, u analyseert, analyseert dan wat daarin zit, maar u heeft er zelfs de deeltjesversneller voor, voor ingezet? Nou ja, het is uh, met name in het geval van um, van, die, van die hele kleine verfmonstertjes is dus van belang, omdat het om een heel dun oppervlakte laagje gaat, om daar met hele hoge resolutie naar de rol van dat chroom te kijken. En daar heb je inderdaad een deeltjes voor sneller uh, voor nodig... om uh, dat vrij ingewikkelde analytische probleem op te lossen... van hoe kijken wij nou naar, um, naar de chemie van dat, van dat chroom aan het bovenste oppervlak van die, van, die, van die verf. Want dan kunt u zien hoe het verouderd? Ja, dan kun, je dan, kun je, dan kun je inderdaad zien hoe het verouderd... en wat voor kleur dat chroom nou eigenlijk heeft. Mm -hmm. Ja, en nou weten we het. En nu? Ja, goed, dat is natuurlijk nu de vervolgvraag. We zijn ons nu bewust van, van het probleem. We denken tenminste dat dat zo is. Uh, ik moet er wel bij zeggen dat we het... Uh, tot nog toe alleen maar op twee schilderijen uh, uh, hebben, hebben aangetoond. Mm. Dus dat is niet zo heel erg representatief, als ik eerlijk ben. Maar, maar goed, de kans dat we. Ik het... wel zeker een, een, een vermoeden, een uh, donkerbruin vermoeden, <lacht> hè, om even de context te blijven. <lacht> dat dat... Niet te donker, hoop ik. <lacht> dat, dat, dat, dat, een, dat dat in andere schilderijen ook zo Ja, uh, want Van Gogh heeft natuurlijk deze techniek uh, bij meer schilderijen gebruikt, kan ik me voorstellen. Dit is een heel uh, wijdverbreid geel pigment dat vanaf de vroege 19e eeuw tot eigenlijk kort verleden uh, veel gebruikt werd. Dus het is, beperkt zich niet alleen tot het werk van vervolging inderdaad. Kun je het stoppen, die verbruining? Ja, dat is, dat is uh, de, de, de, de vervolgvraag. Hè. Dus kunnen we, uh, wat is nou eigenlijk de dynamiek van dit, uh, van dit hele proces? Onder welke omstandigheden uh, vindt die verkleuring nou uh, snel, sneller of minder snel plaats? Als we daar een vinger achter hebben, dan kunnen we gaan nadenken over de vraag... Hoe kunnen we het proces uh, vertragen eh, of, of inderdaad stopzetten? Ja. En uh, ja misschien ook een beetje. Hè, we dromen op dit moment nog van de vraag: kunnen we het ook omkeerbaar maken? Ja. Dat is iets waar we uh, op dit moment nog helemaal niet aan toe zijn. Wij maar horen waarom... het. U, u blijft onderzoeken en er is hoop voor uh, de kleuren van Van Gogh. Absoluut. Dick. Hartelijk dank voor uw uitleg. Ja hoor, graag gedaan. Goedemorgen. Goedemorgen. Het NOS Radio 1 Journaal. de ochtendkranten. Daar staat onder andere in het financieel dagblad een verhaal over het IMF. Nederland, België en Luxemburg denken namelijk dat een gezamenlijke zetel bij het IMF binnen handbereik is. Dat melden bronnen in Brussel aan het FD. Door wijzigingen bij het IMF kwamen de zetels van Nederland en België op de tocht te staan. Benelux landen hopen dat de zetel hen ook een plek op de G20 zal opleveren. Werkloze arbeidsmigranten uit Oost-Europa moeten het land uit... vertelt minister Kamp van Sociale Zaken in de Telegraaf. Veel Oost-Europeanen blijven na ontslag in Nederland hangen... en verdwijnen vaak in de dakloze opvang. Je moet ze daarop aanspreken, vindt Kamp. Als ze vervolgens niet luisteren of steeds terugkomen, moet je ze uitzetten. Dit zou kunnen door ze als ongewenste vreemdeling te verklaren. De NS heeft een brandbrief gestuurd aan de burgemeester van Amsterdam... over de drukte op Koning in de zo zagen wij gisteren. Maar Dagblad de Pers meent te weten dat de brief doorgestoken kaart is. Burgemeester Van der Laan zou de NS zelf om zo'n brief hebben gevraagd. Hij is namelijk bang voor toestanden zoals bij het dansfeest in Hoek van Holland... en de Love Parade in Duisburg. Van der Laan wil daarom het Feest op Koningin de Dag een uur vroeger laten eindigen. Maar de gemeenteraad voelt daar weinig voor... omdat de afgelopen jaren vrij rustig is gebleven. De brandbrief van de NS moet daar verandering in brengen. Steeds meer Nederlandse kinderen gaan in Vlaanderen naar school, dat weet de Volkskant. In zeven jaar tijd is het aantal met 43 procent gegroeid tot zo'n 22.000. En die trend proberen Nederlandse gemeenten te stoppen... want we willen niet dat onze scholen voor de helft leeg staan. Omdat iedereen in België zit, zegt onderwijswethouder van Hulst. Ouders kiezen voor Vlaamse scholen omdat het onderwijs daar goedkoper... en vooral ook beter zou zijn. En in België kunnen kinderen al vanaf 2,5 jaar naar school. Gemeente Hulst gaat uitzoeken hoe zij hun scholen weer aantrekkelijk kunnen maken. Eén school heeft wel vast toestemming gevraagd... om de leeftijdsgrens omlaag te brengen. En 130 op de snelweg, dat kost geld. Het kabinet trekt een miljoen euro uit voor de proef met 130. Maar dat is niet genoeg, vertellen experts aan Trouw. Ze zitten met veel vragen, want tegenover de tijdsbinds van een paar minuten staan veel kosten. Zo zullen er extra verkeersslachtoffers vallen, menen de experts. En dat zal leiden tot extra financiële kosten. Verder zijn er kosten voor CO2-compensatie, voor matrixborden, voor variabele snelheden. Er is ook een meevaller. Extra geluidsschermen zijn volgens de experts niet nodig. 10 km per uur zorgt voor een stijging van slecht. Een halve decibel. Dan nog even naar Egypte via het Nederlands Dagblad. Drie dagen na het einde van Mubarak... missen veel Egyptenaren de oud-president... Post-ND is de keerzijde van de revolutie ondergesneeuwd in alle euforie. Egypte heeft onder zijn bewind nooit oorlog gevoerd, vertelt een jonge moslimvrouw. Iedereen had altijd te eten. Vrouwen hadden alle kansen van de wereld in Egypte. Tientallen andere Egyptenaren in en buiten Cairo vertellen de verslaggeefster hetzelfde verhaal. Ze zijn bang voor een onzekere toekomst en voor moslim-extremisten. groep bestaat uit oudere moslimvrouwen zonder sluier, de middenklasse en veel koptische christenen. Een hotelportier klaagt dat alle banken al dagen dicht zijn en vreest dat de munt instort. Onder Mubarak hoeft hij je daar niet bang voor te zijn. Je zit op de fiets, het regent en je moet wachten bij het stoplicht. terwijl automobilisten warm en droog mogen doorrijden. Het AD schrijft over de oplossing voor druipnatte fietsers, de regensensor. Valt er een buitje, dan springt het fietserslicht eerder op groen. Wel zo eerlijk, maar volgens het AD valt het stoplicht ook nog foppen met een plantenspuit. Kijk, interessant. De plantenspuit naar het stoplicht toe. Goed, over CO2-opslag onder de noordelijke provincies. Dat gaat dus niet door. Minister Verhagen heeft het besloten, hoort u de minister, zo dadelijk na zeven uur. En we kijken terug op het verkiezingsdebat. Het eerste debat met allerlei strekkers voor de Eerste Kamer bij elkaar. Gisteravond bij de op.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 Ordina brengt beweging in je loopbaan. Connect op connectivate.nl De Peugeot 206 Plus is zo ongelooflijk voordelig. Als u de prijs hoort...